Eerst een klomp met het NOS-journaal. Voor het lesgeven. In oktober zaten er ruim 7000 vluchtelingenkinderen op basisscholen. En ruim 9000 op middelbare scholen. Voor die kinderen moeten extra leraren komen. die Nederlands als tweede taal mogen geven. Maar het is lastig om goede leraren te vinden. omdat asielzoekers vaak maar een paar maanden in de noodopvang zitten. Docenten willen hun eigen leerlingen vaak niet in de steek laten. en scholen willen hun ervaren leerkrachten ook liever niet kwijtraken. In Amerika is de Republikeinse presidentskandidaat George Pataki uit de race gestapt. De oud-gouverneur van de staat New York richtte zijn campagne vooral op New Hampshire... waar volgend jaar de eerste voorverkiezingen worden gehouden. Die zijn een belangrijke graadmeter voor het vervolg van de verkiezingsstrijd... maar volgens de peilingen kon Pataki weinig steun verwachten. Vorige week haakte senator Lindsey Graham al af. Daarmee zijn er nu nog twaalf republikeinen en drie democraten in de race... voor het Amerikaanse presidentschap. De failliete drooggistrijketen DA heeft een koper gevonden. Het bedrijf wordt overgenomen door groothandel Holland Pharma. Het hoofdkantoor en de zeven eigen winkels van DA werden gisteren failliet verklaard. De Ruim 200 medewerkers worden ontslagen. Het is niet duidelijk wie er na de doorstart weer terug kunnen komen. De ruim 250 DA-winkels van franchise-nemers vallen niet binnen het faillissement.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 Not kill the world Hey, hey, hey It's murder on the dance floor But you'd better not steal the murder